Ik denk dat ze zich voorlopig van schuil zal houden. Voor toverkunsten ben ik tenminste de eerste tijd niet bang. Het is mogelijk, maar helemaal zeer zeker ben ik daar niet van. En omdat ik daar niet zeker van was, heb ik vreemd Salomo gevraagd de spoolshoogte te gaan nemen. Oh, dat kan nooit kwaad, hè. Kijk, daar komt Salomo juist aan. Goedenavond, samen. Is iedereen nog gezond? Natuurlijk, Salomo. Waarom zouden we niet gezond zijn? Oh, het is mijn vraag.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 Ze was toch weer niet een dovermiddeltje aan het klaarmaken? Voor zover ik zien kon niet, maar ze was wel aan het studeren in haar grote doverboek. Oh, dat nog wel. Hm, dat komt zij helemaal nog nogal wel niet tot dat verdacht voor. Oh goede goed, goed, goed, goed. laten we daar nog niet direct weer iets lelijks achterzoeken. Het heeft misschien niks te betekenen. Dat zei Eucalypta ook. Salomo, zei ze...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 Gregorius een meter of tien achter hem aan. Bij het hutje gekomen, gaat Paulus op zijn hurken zitten en trekt de toverkring om zich heen. Rudde mannen, bier op, zegt Paulus. Gregorius heeft aandachtig staan luisteren op een veilige afstand. Blijf maar heeft hij nu gehoord wat hij horen wilde, want hij knikt heftig en maakt meteen weer rechtsomkeerd. Huppelend gaat hij naar zijn eigen dassenhuisje en mompelt... Hahaha, <tie> nou weet ik het. Nou weet ik wat ik weet het de, de overpeuk. Ik bedoel de overspreuk, ja. Brare, dat was het. En dan word je onzukkelwicht daar. me Daar zal ik plezier van kunnen hebben. Goed plezier. Geen is kant over. Hoera! Net zo goed als een gelipte. Wacht maar af tot ik het ga proberen. Ja, afwachten moeten we zeker. We moeten zelfs afwachten wat Paulus overkomt, Daar ginds bij het hekseurtje. Want hoor, voor vanavond is het afgelopen met de avonturen van Paulus de boskabalter.